7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een groep van 69 hoogleraren vindt dat er geen tweede kerncentrale moet komen in Borselen. Dat schrijven ze in een open brief in NRC Handelsblad. Een besluit over een tweede centrale in Zeeland is net met een half jaar uitgesteld. De hoogleraren vinden een tweede centrale overbodig en een te groot financieel risico. Ook noemen ze het radioactieve afval als een probleem. Minister Kamp heeft in de Tweede Kamer gezegd dat bijna 10.000 mensen uit Polen en andere landen in Oost-Europa een uitkering krijgen. Het aantal is explosief gestegen. Kamp wil de regels aanscherpen voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Nu hebben mensen al na een jaar werken recht op bijstand. Kamp wil dat veranderen in vijf jaar. De minister kreeg in de Kamer ruime steun voor zijn plannen om Roemenen en Bulgaren voorlopig nog te weren van de arbeidsmarkt. In het goederenvervoer worden mensen onderbetaald en er zijn illegale in dienst. Dat zegt de Arbeidsinspectie na onderzoek bij transportbedrijven. De illegale chauffeurs zijn voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Die mogen tot 2014 niet voor Nederlandse bedrijven werken. 26 bedrijven hadden ze toch in dienst. FNV-bondgenoten zegt dat ze soms voor maar 300 euro per maand werken. En noemt dat blanke slavernij. Vanaf februari gaat de Arbeidsinspectie uitgebreider onderzoek doen bij transportbedrijven. De Tweede Kamer dreigt het luchtruim te sluiten voor EWAC-vliegtuigen van de NAVO. De geluidsoverlast van de vliegtuigen is de Kamer al jaren een doorn in het oog. De EWAC's hebben hun basis in Duitsland, vlak over de grens met Zuid-Limburg. Volgens een Kamermeerderheid is duidelijk dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De Kamer eiste eerder dat de overlast op 1 januari met een derde teruggedrongen zou zijn... en het ziet er niet naar uit dat dat wordt gehaald. Minister Hille zegt dat de herrie wel degelijk minder is geworden... en binnen de norm valt. Het weer? Vanuit het westen regen vannacht. Morgen kan vooral in het oosten wat regen vallen en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De meeste files van de avondspits zijn weg, maar nog niet overal. Op de A1 zijn ongelukken gebeurd. Van Amersfoort naar Amsterdam staat nu file tussen Bussum en Muiderslot. 6 kilometer... Een kettingbotsing zijn twee rijstroken dicht. Nou, de mensen hebben flink gekeken naar dat ongeluk aan de andere kant richting Amersfoort. En daardoor is file ontstaan tussen knopend Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer. En in die file is ook een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetenwouden-Rijndijk, 6 kilometer. De A6 Lelystad richting Muiden bij het Muidenberg, 3 door het ongeluk op de A1. En de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Knopendijl en Geldermansen, 3 kilometer.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 Dit F1-geluid wordt u aangeboden door King Software. Onze financiële software is net zo snel en krachtig. Ondernemers, gaat u snel naar king.eu. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Met King hou je het financiële overzicht. Kijk op king.eu. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Rood waas van Patricia Cornwell. Nu overal te koop. Het is Easy December bij weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Ook de mooiste feestkleding. Nu tot 50% korting. Eerst weekend.nl. Het is radio 1, de NTR. Yes, toch. Dames en heren, goedenavond. Het is niet zo lang geleden dat het verleden doorklonk in het heden. Maar met de opmars van de elektronica en de elektronische media. lijkt het heden al verleden voordat het heden is. En gelukkig zijn er mensen die nog stilstaan bij wat was. Zoals onze gasten die zich in haar SC-bundel Vroeger is ook mooi opwint over onbegrip en domheid in het land van nu. Hier is Marita Matthijssen. <tied> Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 21 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek op onze website radiokunststof.nl. Dus naar onze website gaan, radiokunststof.nl... en daar kunt u zien bij het gastenboek hoe u uw reactie kunt uh, achterlaten. En die, kun en die reactie kunnen we dan voorleggen aan Marita Matthijsen... die hier vanavond te gast is. Welkom. Dankjewel. Dit zijn, Marita, voordat we echt de diepte ingaan... maar dit zijn de donkere dagen voor kerst. Ja, het is de kortste dag. Vandaag? Ja. Hoe verhoud jij je met deze dagen? Oh, ik houd erg van uh, de nacht. Ik uh, ben uh, een, een nachtwerker, dus hoe meer nacht, hoe beter... Oh, dus dit is voor jou gewoon meteen hele lange werkdagen? Hele lange werkdagen. Ja. En, en, en, en, de, en de feestelijke rituelen? Uh, ja, ik heb daar ook wat mee. Ik heb een kerstboom en ik heb zelfs een kerststalletje. Want uh, zo'n echt zo'n zo heel kitscherig stalletje dat ik in het zuiden gekocht heb. Dat is wel in, in China gemaakt, maar ik heb, uh, ik heb dat wel. En dat zet ik ook op. En net als mijn vader mag, uh, het vroeger deed, pas in de kerstnacht mag het kindje Jezus in de kribben. En zitten daar nog 19e-eeuwse elementen verder in? Of uh, heb je wel een hedendaagse kerststal? Het, uh, het stalletje dat ik heb dat is heel 19 e eeuws. Het is wel modern, maar het is, het is duidelijk in, in die tijd van de, van de Neo-Nazareners uh, gemaakt. Zo'n kunstenaarsgroep die heel zoete prentjes maakte. En uh, verder is uh, ja, de kerstboom, de ballen die erin hangen met zo'n mooie spiegelingen, zo'n in Zo'n intercape ja. dingen die komen ook wel uit, op zijn minst in ieder geval... het begin van de 20e eeuw. Het is niet even langs fietsen bij de blokker en daar een doos uh, glimballen halen. Het is het, het, het, het, het zijn mooie, mooie, secure... Oude ballen die, niet, die, die stuk kunnen gaan. En, en, en, uh, alleen de kerstboom is echt uh, vers. Ja. En dan toch nog even ook naar de kerstdis. Want heeft die dan ook iets van de 19e eeuw? Kunnen wij bijvoorbeeld spreken van de burgerlijke Hollandse keuken... Die, op, uh, die geserveerd wordt met, met kerst? Of? Ja, dat ligt eraan. Als je fonduut... dan ben je echt niet met de burgerlijke Hollandse keuken bezig... Nee. het kerstfonduus te uh, uh, maken. En ook de kerstkalkoen is niet Hollands. Maar als je een, een stukje wild op tafel zet... of een goede rollade of een carbonade uit de oven... dan ben je wel met een Hollandse nee. feestdess bezig. En kook jij in die traditie? Uh, ja, ik of, vind of... Wild, wild bij kerst vind ik wel passen, ja. Dat ga je ook dit jaar weer ja, doen? Ja, dat ga ik ook weer doen. Nou, dit stelt mij enorm gerust. Want het zou toch ook heel vreemd zijn... als je opeens heel erg met pakjes en zakjes in de weer was... en gewoon alles zo uit de magnetron zou trekken. Ik weet niet, dat vind ik dan weer helemaal niet geloofwaardig. Niet geloofwaardig, maar van de andere kant... ik warm de puree die een dag van tevoren gemaakt wordt... wel in de magnetron op, want dan, boek, dan bakt die niet aan. Oké, okay, het zij u vergeven. Uh, wij gaan zo naar vroeger is ook mooi, uh, naar de essays. Uh, ik wilde je nog eventjes een ander vroeger onder je neus houden. Parool vandaag, de, de website van het Parool... publiceert foto's van 21 december 1980, alweer een tijdje geleden. De demonstratie door het centrum van Amsterdam. Duizenden, voornamelijk vrouwen, demonstreerden toen... tegen de nieuwe abortuswet. Jij, Marita Mathijsen, was toen, heb ik uitgerekend, 36 jaar. Nog geen moeder van dochter Alma, die later tot schrijfster zou uitgroeien. Uh, dat zou nog vier jaar op zich laten wachten. Wel woonachtig in Amsterdam. Je haalt in je essay bundel ook de geschiedenis van de vrouwenbeweging eigenlijk aan. Dat komt er meerdere malen terug. Hoe belangrijk is die geschiedenis voor je geweest? Ja, in 1980 waren eigenlijk de, de, de grote veranderingen en, en ook veel uh, demonstraties voor abortus al achter de rug. Hè. De grote veranderingen die zijn geweest toen ik ging studeren in Amsterdam. Dat zijn de late jaren 60 geweest. Ik ben in 1966 hier naartoe gekomen. En uh, toen. Dus Want jij zat echt, echt in het hart van, ja, van, van, van ja, al die Ja, en ontwikkelingen. Ik, heb, ik, ik heb echt ook uh, het, het Maagdenhuis uh, ingezeten. Ik deed dat niet heel actief mee, omdat je toch, ja je komt uit Limburg en je bent nog een beetje bang hoor, als je net zo, uh, zo hier komt, maar je, keek, je kijkt wel, dus ik heb ook echt die dat neerknuppelen op die zaterdagen, op het Spui heb ik gezien, ik woonde net om het Spui, dus ik kon heel snel naar huis vluchten als het eng werd maar het uh, uh, dus die echte grote veranderingen ook in het denken, die moet je dan plaatsen hè? Mm -hmm. dus die, die, die abortus uh, wetgeving, die abortus daar ging later. het om een wet ja. en, en dat uh, de, de, de, de echte demonstraties de echte veranderingen, het anders denken, dat ligt eerder. Ja, en dat 1980, die abortuswet, heeft dat ik heb, nog op ik een weet, van de een of andere manier ik, ik een rol gespeeld? Weet jij wat, wat die inhield, dat herinner ik nou, me niet meer? Nou, ik geloof meer. dat het niet dat mocht, en nu, daar was protest tegen. Nou, dat, dat mocht al, al heel helemaal niet. En dat het, niet, het nog uh, meer niet mocht? Nog, uh, ja, of dat het juist uh, daarvoor enige legalisatie wat plaatsgevonden en dat het weer teruggedraaid werd, dat zou ook kunnen. Dat weet ik niet. Ik maar het, heb het heeft geen gezien. Indruk, uh... Nee, ik heb daar geen herinneringen aan. Nee. Dat, uh, we gaan straks vast nog wel even terug naar die tijd. Want het waren de. Je kwam net Amsterdam binnen op die in die belangrijke jaren. Eigenlijk onder de vleugels van de nonnen vandaan, praktisch. Ja, uit Zuid-Limburg. Ja, ik heb een, uit Middel-Limburg. Middel-Limburg een volledig katholieke opvoeding gehad. En op het moment dat ik nog echt klein was... toen was die, die afbraak ook nog niet bezig. Uh, toen was het echt nog overal, waren er katholieke scholen... die kerken zaten nog stamvol. Het zijn toch die naoorlogse jaren geweest. Dus die, die twijfel was nog niet aan het, aan het rondzingen. Maar bij mijn jongere zusters, die een jaar of zeven jonger zijn dan ik, merk ik dat dat al heel snel veranderde. Die zaten op kostschool waar de nonnen uitliepen, waar de paters uh, overspelig werden en dergelijke. En, um, en, en dat, dat, dat geslotenen van daarvoor, dat, dat het brak heel snel open. En het, geloofsaf, ja, het geloofsafval, dat was natuurlijk echt in die, in die zestiger jaren... als een vlek verspreidt zich dat. Je hebt, je hebt bijzondere jaren wat dat betreft meegemaakt. Nou, en... Ik heb wat dat betreft echt die omslagen meegemaakt. Ja. Ik heb enerzijds dus een, echt de de Romeinse jeugd gehad... zoals die volmaakt uh, scheen te zijn. En we wisten natuurlijk niets van seks. En, uh, uh, en, en van de andere kant heb ik ook gezien hoe snel dat eigenlijk voorbij was. Ja. Nou, kijk ik eigenlijk meteen, terwijl jij dit vertelt, naar het beeld. De, de foto op de cover van je boek vroeger is ook mooi. Nou, misschien moet je even beschrijven wat we hier zien. Dit is een oude foto ja, uit '66? Ja, het is een foto van... De, een Kuiperskerk. Een neogotische kerk, dus uit de 19e eeuw. Die opgeblazen wordt met dynamiet. Daar zit een prachtige knik in. En daarnaar staat te kijken. Een politieagent, Een beetje wijdbeens. Dus voor mij is dat een metafoor voor het gezag... dat toeziet dat het verleden vernietigd wordt. Dat het schone vernietigd wordt. En dat is voor mij zo'n aangrijpend beeld. Ik kan er echt tranen van mij in de ogen krijgen. Als ik maar zie van ze... pijn, hè? Begrijp van pijn, ja. echt pijn. Ja, dat, dat zoiets moois onder toezicht van... Het gezag? Van de staat vernietigd wordt. En ja ik begrijp ook wel dat, dat kerken niet meer vol zitten. Ik ga er zelf ook niet meer naartoe. Maar verzin dan iets anders, maar zoiets wat opgebouwd is met de centjes van, van de kleine burgerij in die tijd. Met de katholieken die een stuiver van hun schare, schaarse loon graven om dat op te bouwen, om dat zo weg te halen. Daar kan ik zo verdrietig van worden. En ja. dat is nog steeds zo. Dan is het ook heel goed gekozen bij, bij, bij de lading van dit boek. Want eigenlijk is dit een thema wat steeds keer Keer op keer terugkeert in, in deze bundel essays, namelijk de pijn bij het zien van, van het verontachtzamen van de geschiedenis. Ja, het gebrek aan respect voor de geschiedenis, om dat moderne woord maar eens te gebruiken. Ja. Het, het geschiedenis heeft een gezicht, het is van ons, het is van jezelf, het zit in jezelf, het zit in je genen. En daar moet je niet zo, zo, zo, zo minachtend mee omgaan. Een mooi voorbeeld wat je in een van je verhalen geeft... is dan dat uh, Ayaan Hirsi Ali bij haar vertrek uit de Kamer... Uh, die, die hele uh, familie van haar tot ver, ver, ver... Uh, uh, nou misschien wel een eeuw of anderhalf geleden... kon uh, vertellen wie dat waren. Ja, uh, dat vond ik heel aangrijpend. Dat zij dus daarvoor voorgeschiedenis in haar hoofd heeft. Ze weet van wie ze afstamt. En eigenlijk ter verdediging van het feit dat ze dus... Ja, uh, uh, dat ze moest liegen om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Noem ze op wie de ouders zijn geweest en de voorouders en nog verder terug. Een soort verdediging van, ja, ik, ik moest wel dit doen... want ik moet overleven, juist om dat voorgeslacht te kunnen voortzetten. Dus als je je geschiedenis uh, kent, heb je meer kans om te overleven? Dat is iets wat uh, uh, inderdaad ook door mensen als Darwin en zijn volgelingen gezegd wordt... Wie de geschiedenis kent, heeft meer kansen om te overleven. Ja. Als, we, als ik dat dan meteen van toepassing laat zijn op jouw eigen leven, hoe ver en hoeveel weet jij van je eigen geschiedenis? Uh, ja, kijk, ik heb uh, grootouders. Hij heet geen Matthijs. Hè? Nee, mijn, dat is, dat is uh, mijn van vader je is een. een dat is van mijn gewezen echtgenoot en uh, dat, uh, dus de vader van mijn kind. en... Uh, dus de, die naam heb ik gehouden eigenlijk ook omdat het, een, uh, het mooier klinkt bij mijn voornaam dan mijn eigenlijke achternaam. Van de MM. Ja, oké. Okay. Uh, dus puur esthetische redenen. Maar ik, uh, ja, uh, ik heb gelukkig tantes en neven die. Echt die literatuurgeschiedenis, de niet de literatuurgeschiedenis, de familiegeschiedenis, daar ben ja. ik van. Die de, die de familiegeschiedenis heel erg goed geboekstaafd hebben. Dus ik heb boeken over hoe, ja, waar hoe ver wij, wij teruggaan. En dan, de, dat is dan een wel erg leuk om te zien dat de ene kant de kant van mijn moeder bijvoorbeeld, dat dat, terugga, dat, dat ver diep teruggaat en dat je dan daar uh, uh, refugees uit de Franse tijd, uit de voor-Franse tijd, zie je er in de 18e ja. eeuw, en uh, zie je er uh, verschillende namen ook vanuit Spanje, uit, uit Frankrijk komen, en dat verklaart dan ook waarom ik vrij donkere ogen heb en niet echt dat Germaanse uiterlijk heb. En van mijn vaders kant zie ik dat het echt uit, uit een boerenfamilie komt die altijd aan de ene Kant van de Maas gewoond heeft en vervolgens naar de overkant van de Maas gegaan is, maar dat zijn dan afstanden van hooguit 10 kilometer Eeuwenlang ongeveer blijven die binnen 10 kilometer trouwen en hertrouwen. en dat dat is uh, dat is bijzonder om te zien dat dit dus de ene kant blijft eigenlijk binnen zo'n zo'n zo hele die trage geschiedenis zie je daarin. Hè? Ja, dus uh, ja, iets wat je wat ook een manier van geschiedenisbeoefening is. Ze de langzame veranderingen van het platteland zien. Dat zie ik aan de kant van mijn vader. Terwijl mijn vader zelf wel een stijger is op de sociale ladder. En aan de kant van mijn moeder zie ik veel meer de snelle gebeurtenissen. Vluchten, godsdiensoorlogen, et cetera. Waardoor ze van het ene kant naar de andere trekken. Dus daar zie je de snelle wijzigingen. Van en jij belliggen ze allebei, hè? Eigenlijk. Daar komen ze dan zo hoor. Ja, dan komt dat zo bij elkaar. Ja. In iemand die zowel uh, heel snel uh, gestegen is, om het maar zo te zeggen... en het uiteindelijk ook dat hoogleraar heeft geschopt. Ja. Uh, als iemand die ook wel, wel degelijk houdt van een zekere mate van traditie, herkenning en mooie vaste eikpunten ja. in het bestaan. Ja, nu is die stijging, die heeft mijn vader al, al gedaan. Nou, die is voor de oorlog heeft hij zich opgewerkt van um, uh, ja, een leerling die van de paters niet naar het gymnasium mocht. Want hij was niet van de juiste stand, terwijl hij slim genoeg was. En toen heeft hij dus van de school lerarenopleiding, universiteit Zoals gedaan. Zoals dat toen ging. Zoals ja. dat toen ging en is hij omhoog gekomen. Dus ja. daar. Komt de stijging van, van mijn vader. En die was slim genoeg om te zeggen dat uh, zijn kinderen meteen konden gaan studeren. Al was er wel een groot verschil tussen de meisjes en de jongens. Hoor. En er waren er negen, geloof ik. En de, er zijn er negen nog steeds, ja. ja. Gelukkig. Uh, laat mij jou nog even iets uitgebreider introduceren. Je bent emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde... aan de Universiteit van Amsterdam... waar je op vrijwillige basis nog steeds college geeft. Want je hebt de pensioengerechtigde leeftijd... met uh, tanden knarsend, geloof Ik heb je die bereikt en je wilde ook helemaal niet weg. En toen is dit maar... Dit is er eigenlijk uitgekomen? Ja, je moet weggaan als je moe bent, niet als je 65 bent. En ik was nog niet moe en ik geef bijzonder graag onderwijs. Dus ik mag nog uh, op vrijwillige basis hier en daar wat onderwijs geven. Zonder loonzakje, maar met veel plezier. Uh, doe jij heel goed werk. Uh, je hebt sowieso de laatste jaren niet stilgezeten, want je bent een... Je was en bent nog steeds enorm eh, nadrukkelijk betrokken... bij het oeuvre van Harry Moelisch. de nalatenschap van Moelisch. het museum dat nu in zijn huis komt. Je schrijft stukken, columns, essays... en die zijn dus nu gebundeld in eh, vroeger is ook mooi. Een bundel, ja, het is eigenlijk een aaneenschakeling van argumenten... gevat in levenswaardige verhalen... om vooral de geschiedenis te koesteren, achterom te kijken... en niet alleen maar vooruit te kijken of in het nu te leven... waarbij je liefde voor de 19e eeuw natuurlijk niet stoelen of bang gestoken kan worden. Laten we daar bij die liefde beginnen. Wanneer of hoe heeft die liefde postgevat in jouw leven... ...voor die 19e eeuw met name? Ja, zoiets gaat natuurlijk niet rationeel. Maar wat ik me heel goed herinner is dat ik uh, als kind... Negen jaar, tien jaar, ik weet het niet precies. Uh, gefascineerd was door een bewerking van David Copperfield. En die stond in de Maasbode die wij toen lazen. Dat was een krant die eigenlijk terug te voeren valt op wat nu de NRC is. een van de voorgangers, dat is bij elkaar gekomen. Uh, het was de tijd Maasbode. De tijd Maasbode is samengegaan met uh, NRC. En... Uh, Daarin stond dus met plaatjes getekend een korte samenvatting, een gepopulariseerde samenvatting van David Copperfield. En ik vond dat mooi. Ik heb dat met zoveel plezier gelezen. En vanuit die, ja, vanuit dat, die herinnering aan het lezen weet ik dat ik ja, toen ik twaalf of zo was een grote fascinatie voor de opera opvatte, wat echt ook een 19e-eeuwse kunstvorm is. En in de schoolbibliotheek daar, uh, nou, ik moest overblijven, zoals dat heet. Dus ik, uh, ik kwam van buiten, dus ik kon niet naar huis toe om yeah. warm te zijn te gaan eten wat de andere kinderen deden. En uh, daar was een hele oude ouderwetse schoolbibliotheek. En daar stonden dus ja, door iedereen gemin achter werken van Jacob van Lennep... en Truitje Toussaint en Schimmel en Jules Verne en Alexandre Dumas en dergelijke. Er was niks anders, ook nog, ja, behalve Bertus Afius en Marie Koenen en dergelijke. Dus ik begon daarin te lezen en ik vond het eigenlijk ook prachtig. Ik vond het hele mooie verhalen. Dus dit, uh, dat groeit dan langzaam maar zeker. En dan krijg je verhalen van de geschiedenisleraar over de Franse revolutie. De romantiek die daarop gaat. Gebaseerd is. En zo, zo gaat dat. Het is begonnen met de liefde voor het lezen. En daarin noem je jezelf een Burgondier. Ja, ik, ik, ik heb echt lezen. Dat, daar, daar kan ik echt in, in ge, van genieten. Zoals je van eten kunt genieten. Ja. En eigenlijk iets te veel ervan neemt. Omdat het zo lekker is. En, uh, het, uh, ik, ik kan daar echt... Uh, ja, echt nachtrust voor opofferen. Uh, um, nou, werkzaamheden niet zo gauw. Maar, maar je leeft dan staren uh, in een bibliotheek? Uh, uh, ja, ik heb een hele mooie bibliotheek sowieso. Maar ik, uh, ik kan me echt mee laten slepen door een, door, een, door een boek. Echt totaal daarin opgaan. En dan echt ook, ook echt genieten. En, en dat, is, uh, uh, dat is echt niet afhankelijk van, uh, van oudere literatuur of zo. Moderne literatuur, uh, uh, dat... Die kan dat ook hebben. Ik, uh, ik weet dat uh, ja, Adrie van der Heijden, uh, nou, dat nieuwste Tonio... dat is natuurlijk echt zonder meer te aangrijpend... om daar zo snel even iets over te zeggen. Maar als ik naar zijn oudere boeken kijk, Advocaat van de Hanen... Ja, dat is een ja. boek dat kun je toch niet wegleggen. Daar, in alle kanten is dat zo'n mooie diamant, zo goed geslepen. Ja, maar dan noem je, je wel weer een boek waarvan ik dan denk... dat dat toch ook nog een soort... Uh ja, daar klinkt toch een echo van de 19e eeuw nog op een bepaalde manier in door. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, in die zin... Het is zin, dat rijke, het rijke, het rijke ja, vertellen, het rijke daar hou je van. Ja, dat is... Uh, Niet Voskaal, dat zullen Dat is natuurlijk. Zeggen. Nee, Voskaal ben ik inderdaad geen liefhebber van. Uh, het... het uh, Inderdaad, het gelaagde, het, het veellagige, dat spreekt mij aan. En ja. dat is ook iets wat, wat ik in de, de schrijver van Moelisch natuurlijk herken. Dat er, er altijd heel veel tegelijkertijd aanwezig is. en Ik vind dat... Dat omdat dat uh, had nooit het wat gaat vervelen om, om, om die reden. Dat, omdat het gelaagd is dat je steeds nou, weer kijk, iets nieuws ontdekt. Ja, de, ja, dat zeker. Omdat er een intellectuele uitdaging in ja. zit. Om ook de kleine verwijzingen naar Orpheus, Oedipus en dergelijke te herkennen. Dat, dat is altijd wel weer iets feestelijks. Als je ziet ja. waar, dat dat weer in een andere gedaante erin zitten en dat je dat eruit haalt. Maar ook de rijkdom aan taal. Hè? De, de prachtige uh, opbouw die er kan zitten in literatuur. Dat, uh, de, de mooie woorden die bij elkaar gekozen worden. Hè, dus je hebt, het, je hebt die, die veel laagheid. Je wordt op, op, op heel veel zaken mm -hmm. aangesproken. Je intellect, je stijlgevoel, je esthetica, je, de, de mogelijkheden van de Nederlandse ja. taal. En dat maakt het zo mooi. Nou, nou zegt iedereen uh, wel ja, maar Rita Mathijs, hè, dat is natuurlijk voornamelijk vooral de pleitbezorger, uh, missionaris voor de, voor de 19e eeuw. Een, een eeuw die imagotechnisch toch een aantal hele fikse problemen heeft, ook als het de literatuur betreft. Heb jij daar last van eigenlijk dat iedereen altijd een beetje neerbuigend doet over Van Lennep, bijvoorbeeld, die je net noemt, of andere uh, auteurs? Nou, ik, ik denk dat dat. Uh, in veel opzichten aan het veranderen is. Hè. Het heeft altijd bekend gestaan als een saaie eeuw. Een, e een eeuw waar niets in, in veranderde. En juist mm -hmm. de laatste jaren zie je dat er heel veel anders is voor de negentiende eeuw. Dus een, bijna een soort liefdesbaby geworden aan de universiteit... om je daar op te gooien in het onderzoek. Het is ook gepopula en, uh, gepopulariseerd. Het is natuurlijk. gepopulariseerd, maar het is nu de eeuw van de verandering genoemd. Hè. In die, in de, in die, die vensters van de, van de canon wordt het echt... in plaats van de eeuw van de stilstandende achteruit... Wordt worden de eeuw van de verandering genoemd. Denk jij dan van zie je wel? Ik had, al, ik had het altijd al gezegd. Mm. Want je was wel heel lang een soort roepende in de woestijn. Ja, zie je wel, dat is een beetje makkelijk geconcludeerd. Maar dat ik daar blij mee ben dat zulke dingen gebeuren, wel. En tegelijkertijd zie ik dat, wat, uh, dat er wel aandacht is... bijvoorbeeld voor de persoonmultatuli. natuurlijk. Maar dat de... Het lezen van zijn werk dat dat toch veel te sporadisch gebeurt. Hè? Dus er is wel een toename van de bio biografische aandacht voor 19e-eeuwers. Er, er komen ook meer biografieën aan en dat groeit wel, maar ik zie dat literaire werk toch wel. Uh weinig gelezen worden. Te weinig, naar mijn idee. Nou zegt iedereen van ja, die missie die, die is misschien wel geslaagd. Hè? De, de wind is nu in <laughs> de rug. Geslaagd, ja. Missie ja. geslaagd. Marita nog niet klaar met werken, maar missie wel geslaagd. Tegelijkertijd wordt er dan ook gezegd, maar wat moet er dan gebeuren... Als Marita ooit eens een keertje hiermee ophoudt, dondert dat hele kaartenhuis straks van die 19e-eeuwse literatuur bijvoorbeeld. Stort dat dan gewoon in? Wel nee, Is want... dat aan één persoon gebakken? Wel nee, want ik heb hele goede uh, mensen opgeleid die, die nu de vak al overnemen. Ja, ik maar heb zijn, de... die, zijn die net zo hartstochtelijk als jij? Ja. Ja, die zijn, die, die zijn er ook. En Je hebt uh, ze opgeleid die, die, in hartstocht. Dat, ja, dat, dat, voor zover dat kan als ze dat in zichzelf dragen. Maar er zijn echt goede mensen nu bezig op dat gebied van die 19e eeuw... die nog wat jong zijn, maar die echt binnenkort uh, ook van zich zullen laten spreken. En, nou ja, dat, nogmaals, die, die biografie van, uh, van Dick van der Meulen over Multatuli, dat ja. die dus zo veel gelezen is, dat er nu een publieksuitgave van is. Dat is toch geweldig. Dus dat is toch ook een pleitbezorger daarvoor. Ik begreep van... Uh, van Floris Cohen, dat is jouw verloofde. Tenminste, je noemt het zelf je verloofde. Gaat er ook nog echt een huwelijk volgen eigenlijk? Want als je verloofde bent, dan komt er nog een, altijd een vervolg. Daar laat ik me niet over uit. Och, wat is dit net nou toch allemaal weer heel verschrikkelijk politiek. Hij zei tegen ons, haar bijdrage voor de interesse voor de 19e eeuw... is werkelijk een prestatie. Het is makkelijk om haar af te doen als de popularisator van deze eeuw... wat sommige mensen misschien wel doen. Gelukkig is er nu iets gaande in Nijmegen. Dat is ook een afdeling, 19e-eeuwse literatuur wordt al. Opgezet. Maar dat kan Mar Marita beter zelf vertellen. Ik weet niet of die uit de school klapt nu? Nee hoor, dit is gewoon een Officiële... een, een, een van degenen die ik mee opgeleid heb. Dat is Lotte Jensen en die is echt heel erg nu uh, ook ja. bezig. Die heeft een, een onderzoekssubsidie gekregen, dus die gaat echt... Uh, op dezelfde manier verder als ik. Ja. De manier waarop jij uh, ons eigenlijk... Uh, nou, om het onaardig te zeggen... de 19e eeuw door de strop duwt... maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen... Uh, zo'n prachtig hartstochtelijk warm pleidooi steeds houdt... dat vind ik heel goed geïllustreerd in, uh, in dit stukje... wat je misschien even uh, wil uh, voorlezen... onder de titel Bilderdijk... Romantischer dan romantisch... Kun je romantiek meten? Is het zoiets als de kerstkalkoen in de oven? Je steekt er een thermometer in en je weet of die gaar is. Nu is het bereiden van een kerstkalkoen kinderwerk... vergeleken met het werk van een literair historicus... die wil bepalen of een bepaalde tekst of een bepaalde schrijver romantisch is. Want hoe zou je dat kunnen meten? Moet je letten op het aantal snikken in een tekst? Moeten er geestverschijningen in een kasteel in voorkomen... Moet de hoofdpersoon verliefd worden op een meisje dat leidt aan tering? Moet het gedicht beginnen met een beeld van een ruïne in de manenschijn? En dan heb ik het alleen over de romantiek zoals die in de literatuur van de 19e eeuw voorkwam. Wie tegenwoordig het woord romantiek of romantisch gebruikt, denkt niet aan Lord Byron of Victor Hugo, maar aan wulpse lingerie met kantjes en strikjes of aan een verzorgd weekend in een boshotel, open haard en wandelkaart inbegrepen. Maar ook als we alleen naar de historische romantiek kijken... dan is het nog een vreemde vraag. Is Nicolas Beets romantisch? Zijn de snikken en grimlachs van Piet Paaltjes romantisch? Is Godfried Beaumans neo-romantisch? Nogmaals dus, kun je romantiek meten? Ja. En ja, met die vrij lichte toets, een lichte toon... Die je, uh, breng, je, breng je grote schrijvers onder onze aandacht. Uh, probeer je ons ja. steeds weer eigenlijk uh, te brengen bij dat waar het om gaat, die geschiedenis. Ja, ik vind dat de stijl heel belangrijk is, ook in wat je schrijft. Ook al schrijf je wetenschappelijk, dan moet stijl toch nog zo zijn... dat het een aantrekkingskracht heeft, dat het je erin zuigt. En dan sta je meer open voor dat wat een onderzoeker mee kan delen. Als je dus op de een of andere manier probeert ja, toegang te krijgen tot de hersens en de gevoelens van een lezer. En dat je daarbij af en toe... Pittig provocerend moet zijn, waar je ook onbekend staat. Dat vind ook, je ook wel. Ja, dat hoort erbij, dat hoort erbij, je moet niet saai zijn. Wetenschap moet niet saai zijn. Wetenschap moet e emotioneren, ook in veel opzichten. Uh, uh, ja, je moet op het puntje van je stoel komen te zitten als je iets. Uh, Iets dus als jij een huizinga-lezing geeft, dan begin je over je hondjes. En dan maak je een vergelijking waar mensen toch even helemaal op scherp staan. En dan sla je wetenschappelijk uh, toe. Ja, die huizinga-lezing, dat, dat was inderdaad wel even een... Uh, ik, ik zag het hoor, ik had die beginzin, die was echt... Weet je hem nog? Echt, ja, is. Dus, uh, pak het boek erbij, want, want pak het er even bij, je, je begint de bundel is, er ook is, is, mee, namelijk, hè? Ja, nee, het is... He, dus je moet je voorstellen, je zit in een kerk, de mensen zijn heel erg gespannen. De lezing heeft een enorme uitstraling. Ja. Ja. Dus een hoog intellectueel gehalte wordt er verwacht. En uh, ik begon echt zo van, ik heb een oud hondje, Binky. Hij is blind ik kan zich alleen maar redden door in twee tijden te leven. En vanuit die twee tijden waarin dat hondje leeft. die blind is, moet hij op zijn verleden varen. ga ik dus de diepte in. En ja. ja, inderdaad, om in de kerk te beginnen. van ik heb een oud hondje. dan denkt iedereen van wat krijgen we nou? Is dat mensen nieuw geworden? Ja. En, uh, dat, dat, dat moment zag ik ook in die kerk. En dat zijn hele leuke dingen. En je voor weet, jezelf weet dat ook. natuurlijk. op het moment dat je dat schrijft. ja, dat natuurlijk. daar op zit de dan. Je weet dat dit uh, provocerend is. Ja. Maar, maar alles eigenlijk om om het voor ons ook toegankelijk te maken? Is het dat? Uh, ik, ik wil zelf ook zo lezen. Als ik, als ik iets lees over sterrenkunde... dan wil ik het ook op deze manier mm. hebben. Anders dan, dan blijf je gedachten er niet bij. Het is, het, het is uh, net, ja, net zoals... Je, uh, een mens ziet er ook mooier uit... als hij goede kleren aan ja. heeft verzorgd... is zijn haar gewassen, is, et cetera. Zo moet een, een, een stuk wat je naar buiten brengt... wat je toch in het openbaar brengt... dat moet er op de een of andere manier... goed aangekleed uitzien. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk wat erachter zit. Er is verkeersinformatie... Inderdaad, ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 naar Amsterdam is er een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Tussen de afrit Meer en Muiderslot staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. En in de kijkersfielen vanuit Amsterdam naar Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Tussen het knoopboord Watergaasmeer en Muiden ook 5 kilometer. Maar hier is de weg weer vrij. Door die files loopt het weer vast op de A6 vanuit Almere. Voor knoopboord Muidenberg staat 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is het programma Kunststof van de NTR op Radio 1. Gast vandaag is Marita Matthijs. Ze is emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam... waar ze nog steeds op vrijwillige basis college geeft. Ik denk dat ik dat ook wel drie keer ga zeggen in deze uitzending... want daar heb ik veel respect en waardering voor. Maar ze heeft een boek geschreven, een bundel essays. Vroeger is ook mooi. Het zijn, uh, ja, het zijn verhalen die gaan over het belang van de geschiedenis... Uh, we, hebben net al een, we cirkelen de hele tijd nu een beetje rond in die negentiende eeuw. En dat is natuurlijk niet zonder reden. En in dit boek komt dan ook de vraag voorbij die ik heel logisch vind. En een vraag die heel regelmatig bij jou voorbij komt, Marita. Had je willen leven in die negentiende eeuw? En dan is jouw antwoord, Stefas, lees ik dan ook in dit boek... jawel, maar dan wel als man en met een dubbele achternaam. Jazeker. Nee, als vrouw had je het gewoon echt niet leuk in de 19e eeuw. Een Marita Matthijs ook niet? Maar... Ik, ik, zou, ik zou niet ouder dan een jaar of ik denk 22 geworden zijn. Want ik, uh, uh, ik, ik heb een lichte astmatische aanleg. En dat, dat, ik had in de 19e eeuw met al die peluwkussens en al die, al die donsdekbedden en zo. Als ik die al gehad had, had ik nooit overleefd. Ik was gestorven aan een bronchitis of aan een longontsteking. Hoogleraarschap is al helemaal dat, niet... Nou, dat is, dat is weer een volgend punt. Stel dat ik dan wel een goede gezondheid had gehad, dan had ik nooit kunnen studeren. Want ik was uh, naar. Uh, stel dat ik nu toch in een dubbele, na, dubbele naamgezin was geboren. Ja. Dan was ik naar een Zwitserse kostschool gestuurd. En dan had ik uh, keurig handwerken geleerd. En ik had heel goed mentale geleerd. En ik kon een beetje muziek spelen. En ik, uh, mijn taak in het leven was geweest zorg dat ik goed trouwde. Maar verder was er echt helemaal niks voor me weggelegd. En als ik een beetje opstandig was geweest... zoals Troutje Toussaint bijvoorbeeld, de romanschrijfster, ja, dan had ik net uh, zoiets als gouvernante kunnen worden. En dat... Uh, gouvernante, maar dat kon zij niet aan. Dus daar is ze mee gestopt. Maar ze heeft toen wel een opleiding voor... die begon toen net een opleiding voor onderwijzeres kunnen volgen. En dat heeft ze dus wel gedaan... Maar ook dat, dat, dat lag ook helemaal niet. En toen heeft ze, vervolgens heeft ze ervoor gekozen om beroepsschrijfster te worden. Eerst wilde ze een vertaaldster worden, dat kon ook. Dit is hoogst haalbare, wat je nu schetst. Uh, dat, ja, dus... dus een, of de beste je kon optie. Ja, wat je kon worden was... was vertaler, schrijver, daar kon je je geld mee verdienen. Uh, weduwen die konden wel vaak de zaak van hun, uh, hun man overnemen. Dus je hebt bijvoorbeeld weduwen die een uitgeverij voortzetten. Um, maar... Um, en verder zijn er natuurlijk marktkoopvrouwen, uh, schoonmakers, naaisters en dergelijke. Het oudste beroep van de wereld komt natuurlijk ook voor. Mm -hmm. Als mensen dus, vrouwen dus voor zichzelf moeten zorgen. Maar een echte beroepsopleiding, die is er nog niet tot ongeveer 1870 ja. of iets dergelijks. Vandaar dus. dat, ja. vandaar dat de man- zijn dus dan al meteen een optie wordt. En dan liefst ook nog met een dubbele naam. Ja, omdat het leven aan de onderkant van de maatschappij ook weer niet zo makkelijk was. Er was grote armoede. En uh, dat uh, de. de er waren ook nauwelijks voorzieningen voor zieken. Dus het is, uh, nee, het is, het is zeker geen mooi leven... als je in de, in, in de 19e eeuw niet aan de goede kant van de maatschappij staat. Had je wel aan die goede kant gestaan... had je het dan eigenlijk wel een mooi leven gevonden, denk je? Ik bedoel, zou je je thuis gevoeld hebben? Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat dat particuliere initiatief dat toen nog zo belangrijk was... dat ik me daar wel lekker thuis bij gevoeld had. Hè. Als, je, als je denkt aan zo'n man als Jacob van Lennep... Die, dus en vondelstandbeelden oprichten, en de waterleiding van Amsterdam aanlegde... en werkte aan het behoud van, van oude gebouwen, hè, dus het redden van oude gebouwen... plus dan nog de toneelopleiding verbeterde. Nou, dat wel, was wel veel te doen in de 19e eeuw... waar je ook vrij makkelijk iets aan kon doen. Je kon als particulier uh, vaak veel makkelijker uh, dingen bewerkstelligen... dan nu met al die voorschriften en belemmeringen... En daar heb je ook wel pittige stukken over geschreven... waarin je eigenlijk de burger aanspreekt op zijn relatie met de overheid. Ja. Namelijk dat wij eigenlijk heel erg gewend zijn... om alles tegenwoordig in handen van de overheid te geven. En eigenlijk ook daarmee de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. Ja, in veel opzichten zie je dus eigenlijk dat, dat, dat, dat, dat, me, dat mensen nu denken... ze doen er niks aan. Hè? Dan, en, zoiets heel eenvoudigs als dat zo'n straatlantaarn kapot is... in je eigen straat. Dat je dan alleen maar constateert, oh, die is kapot. En dat je dan niet probeert te achterhalen instantie je moet bellen om die te laten repareren. Dat zijn zo van die dingen waarvan ik denk van... Uh, ja, doe er, iets, doe er iets aan. Doe er zelf iets, doe er zelf iets aan. Er zelf iets aan hè. Veeg je stoep als er sneeuw oplicht. Want het zijn jouw buren die er overheen moeten. Mm -hmm. dat, uh, dat soort dingen. Dat, dat mensen meer, um, meer verantwoordelijkheid hebben. En tegelijkertijd besef ik nu dat ik op dit moment... dat voor de cultuur wel... Uh, gevraagd wordt. He, doe zelf maar aan cultuur. Je bedoelt de wereld cultuur. van de kunst en cultuur? De, de kunst en cultuur de musea, wordt, op dit, de... ja, wordt op dit moment wel geëist... dat de mensen daar zelf voor zorgen. Maar op andere gebieden wordt dat weer niet geëist. He, dus dat iemand bijvoorbeeld zelf een weg aan zou leggen. Dat, he, stel dat je een, een nieuwe weg wil. Nou, haal het maar bij elkaar. Daar denkt niemand aan dat dat ook zou kunnen. Het... Uh, en dus van de, ene, van de ene kant wordt er op dit moment dus geëist... dat men weer naar het particuliere initiatief gaat... waar het betreft de kunst en cultuur. Hè, dus mm. dat musea voor zichzelf gaan zorgen. En van de andere kant zie je dus dat uh, het op andere gebieden... toch maar, ja, men, men verwacht dat de, de overheid overal voor zorgt. Is er een politieke partij die hoort bij deze opvatting van je eigenlijk? Um, Want de V van de A van, van, een, van Zwage Cohen bijvoorbeeld. Dan zou ik zeggen, nou, dat is niet. Uh, dat, dat, die, die is nou, niet zo de, heel erg die ik, zelf, ik, die, die ik ben op dit moment met de politiek niet, niet echt tevreden. Dat is, je ziet nergens een partij die echt eenduidig een, een, ja, een, een goede weg kiest. Ik zou het ook heel moeilijk vinden hoor. Om, om op dit moment politicus te zijn. Om daar. Uh, um, ja, en daar een, een goede, heldere lijn in uit, te, uit te, te vinden. Ja, omdat, zeg jij, in je, in je bundel... tenminste, dat, is een, een, uh, dat klinkt eruit door... omdat jij uh, het ook volkomen onterecht vindt... dat iedereen zo in het hier en nu leeft... en ze eigenlijk dus heel narrow-minded... kortzichtig bezig is met, met, met de geschiedenis. Uh, ja, je ziet het... Uh... Je moet zowel naar de toekomst als naar het verleden kijken. En een goede maatschappij, een maatschappij die goed in elkaar zit... daar zie je gewoon dat er ook respect is voor het verleden. Het is niet voor niets dat totalitaire regimes dat daar het verleden vernietigd wordt. Hè? Terwijl ze anderzijds wel vaak weer die stities, die, die enorme stoeten en zo... en erebogen voor zichzelf oprichten mm -hmm. die aan het verleden ontleend zijn. Zoals Napoleon erebogen... Uh, wilde ja. hebben uh, uh, die aan de Romeinse keizers ontdeend waren, zo zie je dat nu maar altijd op kale grond. Maar, maar, en, en, maar met met dus voorbijgaan van wat er was, hè? Ja. dus uh, oudere symbolen vernietigen mm. en ja, een maatschappij waarin uh, dat gebeurt, dat zijn vaak toch totalitaire maatschappijen. En daar uh, um, ja, daar zie je dus dat de minachting voor het verleden uh, echt hoogtij viert en. Dat maar Nederland is geen totalitaire staat natuurlijk. En, en nou ja, gelukkig is het dan ook nog niet zover dat een KB bijvoorbeeld uh, totaal uh, gezegd wordt van oh, dat mag allemaal digitaal. De, uh, boeken kunnen weg, laten we alles maar digitaal maken. Maar daar moet je wel steeds op, blijf, op blijven hameren. Ja. Dat uh, zulke dingen van belang zijn. Hoe ver dat gaat, dat, dat, dat die liefde voor de 19e eeuw blijkt tenminste, dat heeft vriendin Mensje van Keulen ons verteld... ook wel uit het huis waarin je leeft. Een beetje een 19e eeuwse sfeer heerst er. Een beetje schemerig, vertelt ze ons. Ook de kunst uit die tijd in haar huis. Voor haar afscheid aan de universiteit had Floris Cohen geld ingezameld... zodat er een mooi schilderij van Bosboom Toussaint gekocht kan worden. Dat past in dat romantische huis. Ze heeft overigens wel een nieuwe televisie en een computer. <tiedacht> Ja, ik omring me graag met uh, dingen uit het verleden. Maar dat zijn dan dingen die... Uh, uh, Schoon dus dingen uit het recente verleden. Er is heel veel van mijn overleden uh, man. Dus die muzikus was, uh, Hubert de hè? violist. Ja, aanwezig. Maar hij was zelf ook een verzamelaar. Hij heeft bijvoorbeeld een pianola gekocht uit het begin van de 20 e eeuw. En uh, die staat er prachtig te, te zijn bij ons. En uh, ja, daar. daar en daar, daar staan de meubels eigenlijk zo'n beetje omheen. En ik, ik vind gewoon die oudere dingen mooier dan veel nieuwe dingen. Maar dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik geen magnetron of uh, inderdaad goede televisie heb. En je verplaatst of, uh, je niet per en koets, computer, maar per fiets, toch? Ja, zeker. <laughs> ja, maar het is toch gewoon dat je, dat, je, dat je wel die sfeer opzoekt. om jezelf in uh, ieder geval met die sfeer te maken. Mijn huis ook. Ja, te, ik, ik, te ik, zou ook niet, ik zou ook niet in een nieuw huis willen wonen. Een ik wil total Makeover is ook niet een idee voor nee, jou. Op, nee, absoluut niet. Daar ik zou niet, ik vind werken. het ook vreselijk als de mensen... bijvoorbeeld die, die kamers en suite in Oud-Zuid... waar ik dan ja. woon, uh, uitbreken. Dat, dat, dat, zo, is het, zo zijn die huizen niet gebouwd. Die, moet, die zijn zo gebouwd dat er inderdaad een kamer en suite is. Zo, horen, zo, zo is daarover nagedacht. En uh, dat helemaal kaal maken van zo'n huis. En dan alleen maar de historische gevel overhouden. Ja, dat is toch een pure leugen. Dat, uh, maar als jij dus, dus ontroert... Wordt. En echt ook gepeinigd, diep gepijnigd. Als, als je ziet dat zo'n zo kerk onder, onder het oog van het gezag neergehaald wordt... Dan moeten, dan moeten er veel pijnlijke momenten in je bestaan zijn. Want er wordt ontzettend veel afgebroken, neergehaald en lelijk gemaakt. Ik heb altijd een zakdoek in mijn tasje bij de hand. Echt waar? Is het ja. zo, hè? Als ik erover begin, moet je eigenlijk al huilen. Ja, ja nee, dat, dat... Maar ook dat, voor bij de opera. Ach, ja, ook voor als Maria Callas gaat zingen. Ja, toch? natuurlijk, als er gezongen wordt, moet ik ook huilen. Maar het, het is ook, gewoon... Mijn mooie volgens boek mij zit het gewoon je boek ook. Maar, volgens mij is dit gewoon het zuiden. Het zuiden ja. dringt zich erg op. Kun je mij nog iets vertellen over... Ja, want dat, dat, dat vind ik toch fascinerend. Je komt naar Amsterdam in roemruchte jaren, jaren zestig. Uh, dat zijn de jaren van jouw ontwikkeling hier in Amsterdam. Maar je komt uh, toch onder die vleugels van de nonnen vandaan. Uh, op welke manier heeft dat je gevormd? Want dit wat jij nu allemaal vertelt... Heeft dat eigenlijk, is dat ook niet een beetje een echo van, van dat waar je vandaan komt, die omgeving? Het yes, is misschien wat moeilijk om, om te zien... In, in, hoeverre is er, in hoeverre kun je dat op het, je verleden terugbrengen... dat je emotioneel ontwikkeld bent. Hè? Want ik beschouw emotie als iets wat je ook kunt ontwikkelen. Hè? Gevoel, kun je, uh, uh, gevoel is snel als intellect, kun je... Kun je Opvoeren. He, dat, mm -hmm. dat, he, je kunt beginnen met 20% van je, en dat kun je opvoeren tot 30, 40%. Het is niet een, een soort absoluut gegeven van je bent gevoelig of je bent niet gevoelig. Nee, het is iets waarin je je in kunt scholen. En ik heb dat dus nooit uh, vervelend gevonden om daarin geschoold te worden in gevoel. En dat, uh, en dat kun je onder andere doen door, uh, door boeken uit de 19e eeuw, door muziek. En... Uh, het, uh, um, en in hoeverre dat nou met zo'n katholieke achtergrond te maken heeft dat... Ja, dat zou kunnen. Mijn vriendin Mensje is ook een zeer hoog intellectueel gevoel. Nee, hoe moet ik nou zeggen? Een hoog ontwikkeld gevoel heeft die. En zij met een heeft hele ook... moderne inrichting, heeft... overigens. Ja, met een hele moderne met inrichting. Met helemaal geen, geen echo van de 19e eeuw. Nee, nee, zeker niet. Zij houdt van strak en modern en ja, opgeruimd. Ja, ja, zeker. En dat is bij mij <laughs> allemaal niet. Maar zij heeft wel ook. Zij kan ook huilen om de kleinste dingen. En zij heeft dus ook een heel hoog ontwikkeld gevoel daarvoor. En zij is ook katholiek opgeruimd. Opgevoed. Dat dus het is niet zou... sentimenteel, hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee, nee. Gevoelig, nog Gevoelig, jij ja, ja, ja. Nee, dus, dus, zij heeft ook inderdaad een, een katholieke achtergrond. En wat dat betreft is zij misschien ook heeft ze dat meegekregen. Ik, uh, maar goed, ik, uh, ik, ken ook mensen met een joodse achtergrond die heel gevoelig zijn en die dus ook. Maar je huilen. zegt, ik heb het ontwikkeld. Ja, je ik kunt heb het aan ontwikkeld. Gewerkt. Ja, je kunt dat dus ontwikkelen. Je kunt het je niet wegduwen. En je kunt net, uh, seksualiteit kun je ook wegduwen. Dat lukt dan niet altijd, zien we nu in deze tijd. Maar ja. je kunt het wel als je dat wil. En sommige mensen lukt dat goed. Je kunt het ook scholen. Dat is met name in de 60e jaren gebeurd. Die hebben de seksualiteit echt tot hoge uh, posities opgenomen, maar letterlijk en niet opgevoerd. Ja, en, en dat. Uh, dus er zijn dingen waar je, waar je aan kunt werken. En ik heb het belangrijk gevonden omdat. Ze, gevoel te ontwikkelen. Oh. En dat, uh, maar, dat, maar zo dat het nooit alleen gevoel is. Altijd dat het met intellect, intellect gepaard gaat. Waarom eigenlijk, dat laatste? Omdat, uh, omdat dat voor mij toch ook weer um, direct verbonden is met het, ge, met het gevoel. Dus het, uh, het, um, het inspannen van je intellect geeft een, geeft een goed gevoel. Het geeft, een, uh, ja, het geeft bevrediging. Mm -hmm. En dat gemengd met een bepaald soort ontroering, aantrekkingskracht, wat dan ook. Dat maakt het eigenlijk uh, ja, interessant om met dingen bezig te zijn. Eigenlijk heb jij, want, want een paar keer heb je dit onderwerp al aangeraakt. Um, heb jij uh, toch in een heel vroeg... Uh, Tijdstip in je leven te maken gekregen... met het overlijden van je man, die violist was. Uh, mm. Niet bij het Residentieorkest. Sommige mensen denken dat, maar bij het Resistentieorkest. Ja, dat was een, uh, een, uh, ja, een salonstrijkje salon, uh, dat ironisch met dat soort muziek omging. En echt helemaal in die sfeer zat van de provo's, het kitschconservatuur... en het, het, het, concert, het ja. protest tegen de autoriteiten. Hij zat daar, ook bij een, een heel leuke tangoorkest, El Choclo. Ja, dat El heb Chocolo. ik nog live, uh, live gezien, ook ja. heel mooi. Uh, met Groen Tagges, geloof ik. Ja, als, uh, ja die, die heeft hij ook ontdekt. Ja. Ja, nou, het was ook een heel leuk. Uh, en hij zat een beetje in die kringen van Max Reneman. en ja, Theo Klei. Uh, Theo Klei. Robert ja uh, Jasper ja, Grootveld. Ja, ja. Nou, laat ik het gewoon even heel kort door de bocht. Hippies, maar met, met, uh, wel met kunstenaars. Artistieke, ja. artistieke hippies, ja. hè? met kunstenaarsambities. En. Uh, ja. Hij is vrij vroeg overleden. En. Uh, en hij heeft. Ja, jij bent gewoon in je eentje als alleenstaande moeder uh, doorgegaan. Hoogleraar enzovoort. Mm -hmm. hoe, hoe vormend is dat geweest in de manier waarop jij je uiteindelijk ontwikkeld hebt? Um... Kijk, hij is niet zo heel jong gestorven. Hij was uh, begin 50. Dus het, uh, hij was toen. Uh, die, die, die, die, die echte ruige tijd, die was toen al achter de rug. Maar iemand verliezen die, die dicht bij je staat, dat is heel erg ingrijpend. En dat is ook iets wat je bijna niet kunt geloven. Dat is. Uh, dat, uh, dat, dat is iets wat zo tegennatuurlijk is. Dat iemand er van de een op de andere dag niet meer is. Het ging in dit geval ging het binnen 48 uur was het afgelopen. Terwijl je dat niet hebt zien aankomen. Dat, dat is zo, zo, zo verscheurend eigenlijk. He, mm. dat, dat je ook zo'n moment niet meer terug kunt draaien. Mm. He, dus dat je echt denkt, van twee dagen geleden was hij er nog. En nu is het afgelopen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja Natuurlijk maakt dat het leven ontzettend uh, dramatisch en... Uh, ik heb nu onlangs het uh, boek van Connie Palme uh, gelezen. Terwijl ik over haar IM was ik niet zo echt kon ik niet echt zo in meegaan. Maar dit boek vond ik erg uh, goed over, dat, over, over haar, het Mierlo. verlies van Van Mierlo. Zij ook die verscheuring en ook een, een bepaald soort verwijten naar zichzelf... Van, dat ze nog leeft en zoiets heel mooi onder woorden brengt. En dat zijn dingen die ik, uh, die ik wat dat betreft herkende. Dat, uh, dat je, je, je weet je eigenlijk geen raad omdat uh -huh. het voorbij is. Uh -huh. En je denkt van, uh, hoe, hoe is het nu... Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat er een einde aan een leven komt dat zo rijk is? Dat het niet langzaam uitdooft, maar dat het van de een op de andere dag weg is. Ik heb ook een tijd lang geen vioolmuziek kunnen, kunnen luisteren. Want als het goed gespeeld was, dan was ik jaloers dat die wel speelde en mijn man niet. En als het slecht gespeeld was, dan was ik razend. Omdat ik dacht, van, verdomme, daar onder de grond ligt er een die het veel mooier zou kunnen. Wat, wat, wat heeft deze periode betekend voor die wat jij net noemde, de ontwikkeling van je gevoeligheid. Heb je je geharnast in die periode of ben jij juist gevoeliger geworden? Dus, dus, dit vind ik een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Ik, uh, um, ik denk dat ik gevoeliger geworden ben voor het feit dat je mensen kunt verliezen... en daardoor dus ook um, meer, meer denkt van... deze oudere mensen moet je wel op tijd bezoeken, want... Van elk moment kunnen ze weg zijn. Mm. Hoewel het in dit geval niet eens een ouder iemand was. Mm -hmm. Maar het, uh, verder ben je... Dat zal iedere ouder ook herkennen. Er komt ook een grote gevoeligheid over je als je een kind hebt. Want een... een een kind dat versterkt ook het gevoel van dat je het kunt verliezen. Er zijn zoveel gevaren in de wereld. En op het moment dat uh, ik alleen met mijn dochter ervoor stond... kreeg ik dus ook heel sterk het gevoel van... ik mag haar niet verliezen, maar zij mag mij ook niet verliezen. Want ze heeft maar één ouder. Mm. Ik heb zelf ook de, de, de, de plicht om, de, om, om goed voor mezelf te zorgen. Ja, en, en, en wat betekent dat? Dat betekent dat je ja, gewoon heel eenvoudig zorgt. Dat je licht op je fiets hebt. Bijvoorbeeld zulke ja. hele eenvoudige dingen. Dat je dus geen, gev geen gevaren probeert te lopen. En ook niet te veel gekke dingen doen. Nou, dat, dat, dat, dat, had ik toch al, dat was toch al een beetje, een beetje voor, voor eerder geweest. Die gekke dingen. Uh, op een, op, een, op een, uh, motor, een motor onbeschermd achterop. in een mini jurkje, uh, Het circuit van Zandvoort afracen, uh, Dat heb ik gedaan toen ik twintig was. Maar daarna niet meer. Het is toch leuk om te, te weten dat de hoogleraar... Dat ook heeft gedaan. Dat toch? doet mijn dochter nu. <laughs> uh, je, je schrijft er eigenlijk heel weinig over. Maar toch komt het steeds wel voorbij. Bijvoorbeeld in het verhaal, het essay De afwezigheid van het verleden. Schrijf je: Mijn dochter verloor haar vader toen ze negen was. Als ze 34 is, zal zij het graf van haar vader dus niet meer kunnen bezoeken. Tenzij ik er zelf op tijd bij ga liggen. Want dan komt er weer een termijn bovenop. Wel met een ontzettend nuchtere, humoristische blik. Uh, beschrijf jij dat een graf na 25 jaar geruimd wordt? Ja, dat is toch te gek voor woorden. Opal dat je dus is op een, kerk, ja, dat een kerkhof geruimd wordt. Het, is toch, ja. het gaat toch werkelijk niet om, om de lijken van varkens, hoewel dat ook verschrikkelijk is, dat dat woord daarvoor gebruikt wordt. Maar dat je dus uh, niet eens uh, uh, een, een graf gewoon voor de eeuwigheid kunt huren. Dat staat heel, ik, er is een kerkhof in, uh, in uh, Zuid-Frankrijk, in Menton. En daar, uh, dat ligt prachtig met uitzicht op de zee. En daar liggen vrij veel buitenlanders. En dan staat op de rand, staat Louis. Voor l'éternité, gehuurd voor de eeuwigheid. Nou, daar, dat is toch prachtig als je dat ziet. Ik wil ook een graf voor de eeuwigheid. En dat bestaat niet. En dat bestaat niet. En dat, uh, ja, dat, dat betekent ook dat heel veel schrijversgraven. of graven van schilders en van politici. gewoon geruimd zijn geworden. Theo Thijssen is geruimd zonder dat iemand in de gaten had. dat dat toch een hele belangrijke Nederlander was. Zo zijn er dus meer graven die. Hans Favri, Bij... Hans Favri uh, dreigde ook ontruimd ja. te worden. Niemand had in de gaten dat dat. Uh, ja, dat dat toch echt een belangrijke schrijver is. En, en dan. Ligt, en dan nu staat er een bordje bij van. Kan iemand uh, zich melden, want anders dan, dan ja, wordt het ja. weggehaald. Ja, en dat, dat. Ja, gelukkig werd ik daarop geattendeerd. Dan kon ik dus de weduwe die in het buitenland woont, kon ik waarschuwen. Maar je bent er niet altijd bij natuurlijk. En dan kan er iets opgeruimd ja. worden waar, je, waar latere generaties spijt van hebben. En dat. Uh, ja, de, dat, uh, gelukkig is daar nu ook weer iets meer uh, aandacht voor. Er is een stichting die schrijversgraven gaat adopteren... En, uh nou, hopelijk wordt dat ook voor schilders en andere mensen gedaan. Nou, om ook nog maar een voorbeeld te noemen. In, uh, is nog niet zo lang geleden is ontdekt waar het huisje staat waarin Van Gogh de aardappeleters geschilderd heeft. Nou, dat is gewoon een huisje. Daar staat verder geen plaatje bij of niets. Dat hoort er gewoon hoort er een plaatje op te staan. Dat, dat dit het huis is waar de aardappeleters geschilderd zijn. Dat, dat hoor je toch te herdenken, zoiets. Om te bewaren voor ja. de eeuwigheid, ja. Uh, uiteindelijk, uh, uh, een man die we ook al geïntroduceerd hebben, uh, Floris Cohen, da, da, dat is de nieuwe liefde, je nieuwe liefde geworden. Ik zie al aan de manier waarop je je ogen neerslaat, dat je het hier helemaal niet met mij over gaat hebben. Dat maakt me niks uit, ik ga gewoon door. Hoe, in hoeverre is de wetenschap een verbindende factor eigenlijk in jullie uh, bestaan? Ja, die is uh, inderdaad een, een vrij, vrij verbindende factor. Een, een vrij goed verbindende factor, omdat uh, je uh, toch vaak met hetzelfde bezig bent en mm. daar met elkaar uh, over praat. En uh, hij is een wetenschapshistoricus. En um, uh, dat betekent dat uh, ik, ik, ik vaak bij hem uh, zeg: van dit begrijp ik niet meer als hij iets schrijft. Dus ik uh, oefen invloed op zijn werk uit doordat ik. Af en toe zeg van uh, je, moet het zo ja, je moet het zo schrijven dat ik het ook kan begrijpen. En dat uh, dus. Dat, en, omgekeerd, uh, en omgekeerd helpt hij me bijvoorbeeld als ik buitenlandse teksten moet schrijven. Als ik uh, uh, voor uh, zijn Engels is echt uitstekend en hij vertaalt vaak uh, dingen voor mij voor het buitenland. En uh, uh, ja, verder is hij uh, misschien minder kritisch dan ik. Minder kritisch dan jij? Ja, hij vindt al mijn stukken eigenlijk mooi. Je kan er niks aan nou ja, doen. We hebben hem natuurlijk gesproken, maar het leek net een beetje een 19e eeuwse liefde. Want jullie zijn door Multatuli zijn jullie in contact met elkaar gekomen. En nu komt hij elke week rozen brengen. Uh, het, leek, het was wel het romantisch ideaal wat voorbij kwam. Wat hij ons vertelde. Ja, hij is een echte romanticus. Hij is inderdaad, dus ook uh, hier heb je de 19e eeuw opgezocht opgezocht. Uh, hij is uh, de. Het begon zo. Ik, uh, het Multatuli Museum dat draait dus een ja. subsidie te verliezen. En dat uh, ja, ik vond dat verschrikkelijk. En toen heb ik goed nagedacht van hoe ik een column kon schrijven in de NRC die echt aangrijpend was. Ik heb er echt, echt daarmee lopen nadenken van ik moet iets pakken wat echt de mensen grijpt, aangrijpt. En daar had ik ook. Ik, ik had dat ook, ook mooi en een mooi beeld om te beginnen van een slagerij. Een slager. En uh, en, en dat had ik goed uitgewerkt. En het was net alsof toen daarna pas. eigenlijk de mensen zich realiseerden wat er gebeurde. Ja. Dat, dat, dat, daarvoor was het helemaal niet in de openbaarheid gekomen. En, uh, en. dus toen waren er opeens veel meer mensen die zich ermee bemoeiden. En ik kreeg toen ook een, een telefoontje van een zekere meneer Cohen. die mij vertelde dat zijn broer. Uh, burgemeester van Amsterdam was. En dat hij misschien kon helpen om te achterhalen... hoe dat het beste voorkomen kon worden, et cetera. Ja. En zo ging het verder. En Vervolgens begon hij een liefdesoffensief. En op uh, een, over een gegeven moment ik. Ja. En nu staan er altijd verse rozen in mijn huis, ja. Wat een En hij komt niet met een koets, hè? Uh, nee, hoor. Hij komt op een gazelle. Oké, okay, dan is het goed. Wil jij gaan werken ten slotte van deze uitzending aan je tegel? Want we hebben nog maar 55 seconden. Dan vertel ik dat vroeger is ook mooi. Een essaybundel is die bij en Polak en Van Gennep is verschenen. En zometeen Govert van Brakel twee dingen presenteert. En daar onder andere Meta Bison in uh, interviewt. Die ooit het terugmakende boek Waar laat je ma heeft uh, geschreven. En hij gaat ook over het fenomeen lone wolf-terrorism praten. Zometeen na acht uur. Wat komt er op de tegel van Marita Matthijsen, hoogleraar? Ze geeft nog steeds les. College's aan Ik de UvA. Ik ben bezig. Ik probeer het ook een beetje mooi te schermen. 20 met, seconden. Met, hebben we nog. Uh, wie denkt aan het verleden, die schenkt daaraan het heden. Ja, dat kon uh, natuurlijk niet missen dat er zoiets zou komen. Dank voor je komst, Marita. Dank je wel voor het gesprek. Dank, mevrouw Matthijssen. Morgen bereiden wij ons voor op kerstmis... met dominee Abeltje Hogekamp. Tot dan. Radio 1. Hey, stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Op 25 december, eerste kerstdag, presenteert de NTR vanaf 10 voor 11 s avonds op Nederland 2 de Nacht van de Klassieke Muziek. U bepaalt wat u gaat zien. Kijk op ntr.nl slash nachtklassiek en kies uw favoriete fragment en maak kans op vrijkaarten voor de NTR Zaterdagmatinee. Kijk dus 25 december op Nederland 2 naar de Nacht van de Klassieke Muziek bij de NTR.